Nostalgia in, uh, in het circus van Zandvoort. Die moet, als u het kunt, moet u die eens gaan zien. Dat is een geweldige film. The Sting. Tot het nieuws en het weer. Marvin Hamlisch. Uitlaat muziek van Scott Joplin. Dus Cinema Nostalgia. Tot het nieuws van 1 uur.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 Tijdens een pro forma zitting hebben ze verklaard dat ze onschuldig zijn. De militair Lee Rigby werd op klaarlichte dag doodgestoken in de wijk Woolwich. Volgens ooggetuigen riepen de verdachten daarbij Alou Akbar. Van een van de verdachten verscheen ook een filmpje op internet... waarin hij onder het bloed zit en een hakmes in zijn handen heeft. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak begint in november... De Franse politie heeft in en om Parijs zes verdachten gearresteerd... voor de goudroof van vorige week op vliegveld Charles de Gaulle. Voor zover bekend zijn de goudstaven nog niet terecht. In totaal verdween 50 kilo goud met een waarde van 1,6 miljoen euro... uit het laadruim van een toestel van Air France. Dat stond op het punt om naar Zürich te vliegen. Het goud hoorde bij een groter transport van vervoerde Brinks. Pas een dag later kwam in Zürich aan het licht dat de staven goud verdwenen waren... Hoe de daders te werk zijn gegaan is niet duidelijk. Bronnen bij de politie zeggen dat ze hulp hebben gehad van luchthavenpersoneel. Het dorpcentrum van Brummen in Gelderland heeft door de grote brand van vannacht te maken met een stroomstoring. De brand heeft een meubelzaak en een studentenwoning verwoest. Het vuur begon rond middernacht in de winkel. De oorzaak is nog niet bekend. Tien omliggende woningen werden ontruimd. Voor de bewoners die na vannacht nog niet terug kunnen... is opvang geregeld, zegt de gemeente. De stroomstoring is volgens de gemeente Brummen in de loop van de middag voorbij. Op het Leidseplein in Amsterdam wordt over twee weken een literair festival gehouden... dat in het teken staat van de in 2010 overleden schrijver Harry Mulisch. In de stad Schouwburg voert het nationale toneel... twee keer de toneelversie van het stenen bruidsbed op... Verder zijn er lezingen, debatten en muziekuitvoeringen. Ook is Mulisch werkkamer aan de Leidse Kade te bezoeken. Het is de bedoeling dat het Mulisch Festival een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Het weer, veel zon, maar ook wat schruibbewolking. Het blijft droog. Het wordt vanmiddag 16 tot 18 graden. En ook morgen en zondag vrij zonnig, maar wel iets kouder. Dit was het NOS Chouna. Dit is Gene Passet van de ANWB. In de Randstad staan files bij Utrecht op de A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk. Tussen Knoop het Lunette en de Meern 7 kilometer. En op de parallelbaan tussen Hooggraaf en Knoop het Oude Rijn 3. Twee rijstroken zijn dicht bij de Meern. En ook is bij knop het Oude Rijn komende vanuit Utrecht de verbindingsweg dicht naar Den Haag. Op de A16 ook een korte file van Breda naar Rotterdam bij de Randweg Dordrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Rare hobby's heb je tegenwoordig. Ik zag dat ze op televisie. We staan hier voor het huis van Egbert. Een doodgewone Hollandse jongen. <lacht> Hij is getrouwd met Maria. Een 96-jarige... demente Transseksueel. <lacht> 25 jaar in de anonimiteit geleefd te hebben, komt hij eindelijk met zijn grootste passie naar voren. Het parquet pijpen vlak bij de Dam. <lacht> maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Alles gaat te langzaam. Alles gaat veel en veel te langzaam. Het mag voor mij allemaal veel en veel sneller. Heb je trouwens ooit een priester met ADHD gezien? Een priester met ADHD. Pathanosta, Christian Challenge. Sangs <middels> we getan om het om het van de rank toe. Pierval van de vader ik de turn. Patrik van Patrikon, Patron, Patrick. Ah, we hebben de volgende doeg. Over priesters gesproken. Heb je de paus nog op televisie? De paus. Die gaat het niet lang maar redden hoor. Heb je die man gezien? Die gaat het niet langer redden door, echt niet. En als die man dan doodgaat, dan moet er dus een nieuwe paus komen. En dat lijkt me zo mooi. Als die nieuwe paus dan een hele dikke Suriname wordt. <totstuk> dat die man dan opkomt lopen op wat sint Pietersplein. Ik oh, ga bedanken voor die bloemetjes, meneer. Wat Stil je voor. Stil je voor. De Nieuwe paus wordt een Nederlandse dichter. Dat die man erop komt lopen met een zonnebril. Zo strak als de neten komt erop lopen. <coughs> Geochtiglevige. Ik heb een gedicht geschreven en een gaasvocht. Als God een goede grootste was, zou hij het onmogelijke kunnen doen... en werd er alsnog met Sparta gewoon wereldkampioen. Krijgt het hier in jullie. Dag. Moet je goed Stil je voet. Stil je voet. De nieuwe paus wordt een homo, dat die man erop kan lopen. Dag. Dag, lekkere geitenbilletjes, vader. Dag, lieve kroephoekjes, vader. He? Zo, nou, hartelijk pasen. Ja. Ook namens een lekkere appelvlak van de frank. Dag. De Golden Earrings heette ze toen nog. Met S. Tegenwoordig is het gewoon zonder S. Doen het nog steeds. Maar dit was de oude formatie. Met uh, George Kooymans, Rienes Gerritsen, Frans Krasenburg, Jaap Egermond. En uh, ja, dat was het geloof ik. Ja, volgens mij was dat het. Frans Krasenburg, uh, George Kooymans, uh, Jaap Egermond op de drums. En, en, uh, en Rienes Gerritsen op, op de bas. Dat was hem volgens mij. Volgens mij of, nou, dat werkt niet meer. Maar goed, in ieder geval het nummer komt van de LP uh, Winter Harvest. Dat is hun tweede plaat, 1966. En uh, het liedje dat heette In My House. En die fantastische Hammond solo die erin had, hoorde. Uh, die werd gespeeld door Kees Grama. Ja, Kees Grama. Toen dat hij ook al een hele beroemde man uh, die... Uh, Casey and the Pressure Group had hij in Nederland, onder andere. Ja, huh? zo werkt dat. En dit is Paul.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 We've got nothing to lose Don't look at me I can't deny The truth is plain to Wat marketing is. En mensen lekker maken. dan is het Paul niet wel. Echt waar. Je wordt via Facebook en via mail. En weet ik allemaal. Door je dood gegooid. Met, met allemaal dingen over het nieuwe album. Nieuw dat 14 oktober over twee weken dus gaat uitkomen. En uh, ik zag zelfs op Facebook al een, een, een prachtige gewoon, van, uh, uh, live registratie van een concert. Dat hij eergisteren gaf in een, voor een Amerikaanse uh, televisieshow. En dan stond, stond hij gewoon midden op Hollywood Boulevard. Dan stond hij daar gewoon niet te geloven. Stond hij daar te spelen. En daar deed hij dit nummer dus ook live. En dat was, was best wel leuk om dat, dat te horen. Paul McCartney dus. Van zijn nieuwe album dat uit gaat komen in... Uh... Misschien dat ik u straks nog wel iets van het nieuwe album laat horen. Want ik heb er een, een, een paar nummers van gevonden. Die, die live gespeeld zijn. Tijdens datzelfde concert. Maar moet ik even kijken of ik het kan vinden. hoor, gauw. Dit zijn de Drifters. Zeg dus wat anders on Broadway. They say the neon are on Broadway. on Broadway. They say George Benson, die uh, had er een iets uh, hoger tempo voor over. Voorover. On Broadway heet het nummer, en dit was een uh, originele opname van de uh, Drifters. Nou, dat was een beetje rustig. We gaan een beetje toe bouwen naar het sfeertje, dames en heren. Want we straks natuurlijk, dan, uh, dan is het uh, over enkele minuten. <coughs> dan gaan wij het hebben over het circuit van Zandvoort. Dus ja, dan moet je niet van die melige, muzie zachte muziek hebben natuurlijk. Dus we gaan maar even wat steviger er tegen dan, hè. Dus Het is Stof uit je oren! Straks we'll nog send the Europees kampioenschap Formule 3. Maar daar horen we straks meer over. Hier is nog even een blaadje. met eetmaals haaien en probeer met iemand contact te zoeken. Zijn ze in gesprek? Nou, dan nog maar even muziekje. Ga ik het nog een keer proberen dat dat doen. This Exception met The Fifth. I'm sure. you. In de uitzending bij het Circuitpark Zandvoort, waar onze verslaggever Willem Densen is. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag, ja, ja je zegt dat al, je hoort het op de achtergrond al ja. de geluiden vanaf uh, Circuitpark uh, Zandvoort. Circuitpark Zandvoort, uh, dit weekend in het teken uh, van het uh, DTM, uh, Deutsche maken, uh, Meisterschaften. Uh, ja, een uh, heel mooi weekend. Uh, maar nu horen is nog niet het DTM. Uh, die komen vanavond pas uh, ja, schrik niet zo. Het dus kwart voor zeven de baan op. Uh, dus uh, de herrie vandaag gaat nog wel even door. Waar we nu naar kijken is uh, Formule 3. Uh, ook een uh, mooi startveld. En het mooie daarin is uh, natuurlijk ook nog. daar in een uh, plaats van doet Dennis van der Waar hier uh, uit Zandkorp. Uh, die gaat hier uh, meedoen uh, voor de prijzen in de Formule 3 uh, dit weekend. Dat is, uh, dat is mooi. Formule 3 is dit, hè? Dat is, dat is Formule 3. Formule 3 is natuurlijk de Formule-auto's, DTM, de Toolwagens, net een drietal merken die daarin actief zijn: BMW, Audi en Mercedes. Ja, ja. En, en uh, doen er ook nog Nederlanders mee? In de DTM. Ik heb geen Nederlanders uh, actief. Al een paar jaar lang niet. Uh, hebben jaren van was dat, uh, Nederlanders daar in de top mee te rijden. Zorgde dan voor de extra veel toestouwers hier op het spiegel ja. zo zo. Dit jaar geen Nederlanders aanwezig, maar wel aanwezig dit, weer. dit weekend. Mooi weer, dus dan uit uh, maat geschikt om een dag op het spiegel uh, te gaan doorbrengen. Ja, dat is wel leuk natuurlijk, hè? Die, die, die, die, die tourwagens, dat zijn altijd mooie racers. Hey, en die Formule 3, dat is toch, dat is toch een beetje het voorportaal zeg maar, van de Formule 1? Of vergis ik me daarin? Nou ja, Formule 3 is. Er zijn wat meerdere formuleklassers in de tweede groep, maar ook Formule 3 is een volkortzaal van de Formule 1. Want als ik dan kijk naar de Meireen-kampioenschappen hier, dat is een Italiaan, Rafael Marcello. Een jongen van 18 jaar en die heeft dan een contract bij Ferrari. Dus dat is iemand die als het goed gaat met zijn carrière, als het verder gaat zoals hij nu gaat, uiteindelijk wel zal eindigen in de Formule 1. Nou, het is een lekkere herrie bij je. Kan, kan je het nog wel een beetje verstaan via je mobiele telefoon? Wat zeg jij? Ik zeg, kan je, het nog, kan je het nog wel een beetje verstaan via je telefoon, die herrie achter je? Ja, ik kom jou uh, heel goed, ik de okay. erdoor. Ik heb ook heel goed, ik heb wel genoten. Zo okay. dus ik ga uh, dus ook geniet van die herrie hier. Ja, het is prachtig, hè? <lacht> uh, waar, waar sta jij nu precies in, uh, op het circuit, om voor de luisteraars eventjes een beeld te krijgen? Waar sta jij precies? Uh, ik sta nu uh, op de galerij eigenlijk uh, uh, boven uh, de uh, ah, Oké. Okay. met een mooi uitzicht op uh, want, uh, ja het is uh, Duits natuurlijk uh, ja. de TTM De maar dat prachtig uh, opgestoken trucks uh, van alle teams. Uh, allemaal netjes uh, op één rechte lijn in uh, okay. en uh, Dat ook zich is zo'n mooi gezicht. Ja, dat geloof ik graag. Nou, jij gaat wel een prettige, uh, prettig weekend tegemoet met al die prachtige races. En uh, Gaan we gaan er zeker van genieten. Hè? Ja, dat zou ik zeker doen. En morgen kom je weer in de uitzending bij, bij Rob en Albert, als ik, Albert -Jan, als ik het goed heb. Ja, bij goed uh, op zaterdag is dat okay. uh, ook dan, uh, we weer het geslacht. Nou, ik wens je een fijne dag. En uh, mocht er nog iets sensationeels gebeuren, laat het ons dan vooral even weten. Wij zijn er tot twee uur, dus mocht er nog iets leuks gebeuren, dan horen we het graag nog even van je. Oké, okay, graag goed. Oké okay, Willem, bedankt voor je informatie. En dan je, Every- 5th Anniversary Edition, oftewel 25-jarig jubileum editie van het album Graceland. Dat was in 2011. Het album kwam uit in 1986, zoals u misschien weet. En dus hadden we in 2011 het 25-jarig jubileum, hebben ze het album opnieuw uitgebracht, opnieuw gemixt en zo... ...dat het allemaal nog beter klonk dan het origineel al deed. En uh, ook wat extra tracks toegevoegd... ...aan het uh, fantastische album met titelsong van dit mooie album van Paul Simon. Waardoor hij oorspronkelijk uh, verguisd werd... ...omdat hij met Zuid-Afrikaanse muzikanten had samengewerkt. En dat mocht niet in die tijd, want er was een boycott. En dat is natuurlijk de grootste denkbare waanzin... ...want uh, Paul Simon die, uh, die deed dat met zwarte muzikanten. Dus wat dat betreft was er mis mee? Helemaal niks. Edward Sharp en de Magnetic Zeroes. Hong. Hong. Waar kent u dit van? Ja. Nou, gaan we niet vertellen, want we mogen geen reclame maken. the love, love. Moest ik deze plaat draaien? Als je hem nou niet draait, dan kom je niet meer terug. Dan te kom met maar Ja, strenge mannen die Albert Jan voorstelt niet te geloven. Goed, het komt, het komt van de Beach Boys. Het komt van het Beach Boys album, eh, ik weet niet, de titel niet, ga ik het nog even opzoeken. Maar het album is uitgekomen vorige week, eh, vorig jaar, 2012, als een soort re Reunion eh, album. En eh, wat er allemaal nog in leven was van de Beach Boys, dat was er gewoon bij. Dit is Miley Cyrus. En dat wordt de laatste voor vandaag. We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. Wrecking Ball. Kissed, I fell under your spell. of love no one could deny. Don't you ever say I... I just walked away. I will always want you. I came in like a Ik zit er weer op. Althans wat CFM betreft. Gaan we het weekend genieten. Dat was CFM lunch De afgelopen twee uur. Dank voor het luisteren. En aanstaande maandag. Vanaf oh ja, 12 uur ben ik er weer.